De Argentijnse president Christina Kirchner heeft schildklierkanker en wordt volgende week geopereerd. Ze zal dan ongeveer een maand niet kunnen werken. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Volgens een regeringswoordvoerder zijn er geen uitzaaiingen. De kanker werd vorige week ontdekt tijdens een routinecontrole. De taken van Kirchner, die 58 jaar is, worden komende maand waargenomen door de vicepresident van Argentinië. Christina Kirchner was getrouwd met oud-president Nestor Kirchner. Hij overleed in 2010. In de Amerikaanse stad Detroit is mogelijk een serie moordenaar actief. In ruim een week tijd zijn in kofferbakken van auto's de lichamen van vier vrouwen gevonden. De slachtoffers waren tussen de 23 en 29 jaar oud. Twee vrouwen werden in een uitgebrande auto gevonden. De politie vermoedt dat de dader het heeft gemunt op Call Girls. De vrouwen werkten in de escort en hadden op dezelfde website een advertentie geplaatst. En de politie in Detroit hoopt nu via die website de dader op het spoor te komen. Het weer het is bewolkt. De temperatuur ligt rond 4 graden. Overdag eerst zon, maar in de loop van de middag wordt het bewolkt en gaat het een beetje regenen. Middagtemperatuur rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit jaar heeft geen happy ending wat onze portemonnee betreft. We zitten in een recessie met rokende economische pijnhopen achter ons. Met stapels, kranten vol financiële onheilsberichten. En EU-toppen in de oud-papierbak blikken we vooruit. Wat brengt 2012? Kunnen we toch nog een beetje positief het nieuwe jaar ingaan? Of moet de broekriem voor de zoveelste keer een tandje strakker? Econoom Willem Vermeend kijkt met ons vooruit naar het jaar dat komen gaat. Goedenacht meneer Vermeend. Goedenacht. Ja, Het was natuurlijk een hectisch jaar wat de economie betreft. U heeft in 2011 regelmatig uw licht laten schijnen over de economische ontwikkelingen. En u was daar nog redelijk optimistisch. Maar als straks uh, het 12 uur is op uh, 31 december en de champagne knalt... dan zitten we ook tegelijk officieel in een recessie. Was u te optimistisch? Nee, er zijn uh, twee zaken aan de gang. In de eerste plaats heb ik gezegd dat uh, de Nederlandse economie uh, uiteindelijk... Uh, ja, problemen heeft omdat wij vooral uh, de grootste deel van onze, uh, zeg maar onze welvaart verdienen in het buitenland. 70% van onze welvaart wordt in het buitenland verdiend. En dat doen onze bedrijven door middel van export van goederen en diensten. En wat zien we op dit moment? De wereldeconomie, de wereldeconomische groei, die vertraagt, die zakt in. En dan heeft Nederland daar extra last van in vergelijking met landen die minder exporteren. Maar aan de andere kant heb ik ook gezegd, als je kijkt naar Nederland... ...dan staat Nederland als, als land uh, er goed voor in die zin. We hebben een sterk bedrijfsleven. We hebben een relatief lage staatsschuld op dit moment, nog steeds. We hebben een, uiteindelijk een, nog steeds lage werkeloosheid. En uh, daarnaast is het ook zo dat uh, we tot, nog steeds tot de rijkste landen van de wereld behoren. Dus het uitgangspunt is goed, alleen we krijgen nu zwaar weer. En dat betekent tegelijkertijd dat je twee dingen kan doen. Je kan ongelooflijk zonder zijn... Je kan met de pakken neer gaan zitten, maar aan de andere kant kun je ook zeggen: Nou ja, het uitgangspunt is goed. We moeten niet ontkennen dat het slechter wordt. Maar tegelijkertijd moet je dan wel met maatregelen komen om in ieder geval die groei nog aan te jagen. Maar als ik hoor hoe goed wij ervoor staan en ik hoor tegelijk ook hoezeer we afhankelijk zijn van het buitenland en het gaat in het buitenland minder lekker, dan ben ik dus bang dat we die voorsprong kwijtraken. Ja, dat is waar. Maar ik heb tegelijkertijd gezegd: als je ons vergelijkt met de andere Europese landen. En de laatste cijfers, ik heb ze nog op een rijtje gezet. nog een week geleden. Dan is het zo dat bijna alle landen nu problemen hebben met hun economie. In alle landen vertraagt ook de economische groei. Er zijn meer landen die in recessie komen. En dan is het wel zo dat wij nog steeds een sterk. Eh, althans, uitgangspunt hebben. Ons bedrijfleven staat nog steeds goed voor. Maar ja, ik kan niet ontkennen, als je kijkt naar de cijfers. dat de broek nu weer aangehaald moet worden. Uh, je zal dus zeggen, het kabinet moet maatregelen nemen. En dan nou gaat het er maar om welke maatregelen het kabinet gaat nemen. Mm. Uh, er wordt al 18 miljard bezuinigd. En die 18 miljard bezuinigen heeft natuurlijk ook nu al een vervelend effect op de economie. Het remt de economische groei af als, een, als, het, uh, als de overheid moet bezuinigen. En het kabinet moet, uh, als ze wil voldoen aan de Europese normen. Uh, de Europese normen zijn eigenlijk zijn heel simpel. Je mag niet meer uh, hebben dan een begrotingstekort van 3% van je bruto uh, binnenlands product. Maar dat gaat niemand toch redden? Nee, dan kun je met die 18 miljard kun je het niet redden. En daar ligt nog het grote probleem. Het kabinet zit eigenlijk met een duivels dilemma. Als men verder gaat bezuinigen, dan betekent dat tegelijkertijd dat ook de economische groei nog verder de put in gaat. En als je niet verder bezuinigt, ja, dan heb je een probleem dat je waarschijnlijk niet kan voldoen aan de Europese regels. En Nederland heeft altijd dat vingertje omhoog dat ze zegt, ja, iedereen moet voldoen aan de Europese landen. En daar ligt het probleem van het kabinet. Ja. Nu, nu biedt een, een recessie of een crisis, uh, biedt af en toe ook voor de optimisten, en daar reken ik u dan toch ook nog stiekem toch maar onder, uh, moet je toch ook altijd kansen zien? Zijn er, uh, misschien op politiek gebied of misschien ook gewoon voor ondernemers, zijn er kansen nog in deze zware tijd in 2012? Uh, uh, voor ondernemers, uh, ik ben zelf ondernemer, voor ondernemers geldt, ondernemers moeten nooit bij de pakken neerzetten. Als je nu al loopt te doen, denk als ondernemer, dan, dan gaat het mis. Dus een ondernemer moet altijd kijken, waar liggen de kansen? Waar kan ik uiteindelijk proberen om nog uh, zeg maar, omzet te realiseren? Uh, wat moet ik doen om het product te vernieuwen? Waar kan ik kosten besparen? Dus ondernemers moeten nu, juist nu, gaan bedenken hoe ze uiteindelijk uh, nog een tandje bij kunnen zetten. En voor de politiek geldt het volgende. de politiek moet nu zoeken, en, en dat is de opgave voor de politiek, en dat kan ook creatief zijn, moet zoeken naar maatregelen waarbij we wel kunnen voldoen aan de Europese regels, aan de Europese normen... zodat we onze staatsschot terugbrengen, ons broodschot terugbrengen... maar tegelijkertijd niet onze economie afremmen. En dat is heel moeilijk om te doen. Die maatregelen zijn er overigens wel. Ja, want dan, dan, want nou, je nou, moet, moet dan, dan, dan dus tegelijk kan... geld uitgeven en geld besparen. Ja, die, die, die, die vraag had ik verwacht. Ja. Dus we kunnen een lijstje maken. Nou, de meest makkelijke uh, opgave voor het kabinet is... waarmee de economie ook stimuleert en tegelijkertijd geld bespaart... is als je besluit om de huidige AOW-leeftijd... Versneld naar, uh, zeg maar naar 67 op te trekken. Daar gaat dat gaat geen veel. Dat dus nooit goed, vinden meneer Vermeend? Nee, maar goed. Er is wel afgesproken dat we in 2020 met 66 uh, met uh, pensioen gaan. Ja. En noodbreekt wet, zeg ik altijd. Als je besluit dat het eerder uh, dan 2020 moet plaatsvinden, dan levert dat in ieder geval geld op voor de schatkist. Veel? En ook betekent dat de mensen uiteindelijk langer beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ja, en levert dat veel op? Ja, dat levert de, zeker als ze besluiten om dat te snel te doen, levert toch enkele miljarden op. Oh, kijk, dat is toch de moeite. Dat zijn, zijn behoorlijke bedragen. En dat is op zichzelf gesproken betekent dat uh, voor de economie niet dat de economie afgerend wordt. En dan wordt er aan alle kanten geroepen: we moeten bij deze bezuinigingen geen taboes hebben. Uh, is dat echt zo? Of, moet, of zegt u van nee, we moeten wel ervoor zorgen dat we als overheid meer uh, of in ieder geval genoeg blijven uitgeven om die economie een beetje draaiende te houden? Maar ja, ik ben, ik ben het eens dat er geen taboes moeten zijn. Maar tegelijkertijd zal het kabinet moeten zoeken naar maatregelen die de economie zo min mogelijk schade toebrengen. Je zal wel een plan moeten maken, maar op dit moment is het onverstandig om daar maatregelen te nemen op dat terrein. Dus je kan veel beter denken aan... Uh, ...versoepeling op de arbeidsmarkt... Uh, dat, dat, ...dat uiteindelijk... ...die arbeidsmarkt beter gaat functioneren... ...je kan kijken dus naar de HOW-leeftijd... ...dus je moet een lijstje maken... ...en dat zal het kan je echt moeten doen... ...en dan hoef je geen taboes uh, te hebben... En, ...en geen heilige huisjes... ...maar wel een lijstje waar iedereen kan zien... ...wat is uh, uiteindelijk schadelijk voor de economie en wat is minder schadelijk voor de economie. En daar gaat het uiteindelijk om de komende uh, maanden. Nou, en dus ook nog gewoon vrolijk champagne, gewoon ontkurken. Uh, nee, nee, t, uh, mijn, mijn, mijn boodschap is iedereen, uh, we gaan ervoor. Oké, okay, <laughs> dankjewel. econoom Willem Vermeend. Ja, graag gedaan. De Koreaanse leider Kim Jong-il... Tenminste, de oud-Koreaanse leider, want hij is natuurlijk overleden. Die wordt vannacht, als het goed is, begraven. We weten niet precies wanneer en wat voor nieuws er natuurlijk uit Noord-Korea al binnenkomt. Maar we houden het voor u in de gaten. En mocht er wat gebeuren, ook in uh, nu al wakker Nederland... dan houden we dat natuurlijk voor u bij. We gaan eerst naar Pakistan, want het is precies vier jaar geleden... dat oud-premier Benazir Bhutto werd vermoord. Postuum werd er flink op haar gestemd. wat er weer toe leidde... dat manlief Asif Ali Zardari president werd van het islamitische land... Bij de herdenking vandaag hield hij een lang betoog. Hoewel er duizenden mensen op de been waren, was het niet de grootste bijeenkomst van de week. Die vond afgelopen zondag plaats. Op eerste kerstdag verzamelden een half miljoen Pakistani in de zuidelijke badplaats Karachi... om oppositieleider Imran Khan toe te juichen. Het is een duidelijk teken dat de huidige regering wankelt. Aan de telefoon onze WNO-collega Cameron Oela... die de Pakistanse politiek vanuit de Jordaan volgt. Goedenacht Kamran. Goeienacht. En dan de Jordaan in Amsterdam, niet uh, het regeringsleven. Uh, ja. Nee, dat zou raar zijn. Oppositieleider Imran Khan, die wist uh, een half miljoen mensen op te trommelen. Wie is hij? Ja, dat is wel heel bijzonder. Hij uh, is ooit aanvoerder geweest van het Pakistanse cricketteam. En dat is natuurlijk de nationale sport nummer één in Pakistan. En Pakistan is één keer wereldkampioen geworden. En één keer raden wie toen aanvoerder was, Imran Khan. Hij is dus echt een held van, eigenlijk van, de, hele, van de hele bevolking. Uh, en dat is nu al uh, ongeveer twintig jaar geleden. Nu is uh, Wesley Snijder onze held op dit moment. Maar ik zie hem toch niet zo snel uh, presidentskandidaat of premierkandidaat worden. Nee, het, nou ja, het, het, kan, het, kan, het kan heel gek lopen. Uh, Imra is, uh, is een intelligente man. Een uh, goed uitziende man. Ik denk dat menig vrouwenhart ook gebroken was toen hij, uh, toen hij in 1996 trouwde. En niet zomaar trouwde, hij hij ook nog met een Joodse vrouw. Wat tot veel hoongelachen en, en, en op veel wanklanken kwam te staan. Maar het is een intelligente man die goed is in zijn Engels, goed is in zijn internationale contacten. Uh, in Nederland ook wel eens op televisie is geweest, geïnterviewd uh, twee uit drie keer door Yvonneer. Uh, nou, dat behoor je dan sowieso natuurlijk voor de grotere wereld. Zeker. Dus het is iemand die, uh, nou, die, die goed kan spreken en dat is dus ook wel en ook nog al tien jaar bezig is in de politiek. Maar hij heeft dus ook echt een politiek punt dat hij wil maken. Het is niet zomaar een soort... Uh, die, die zijn populariteit alleen maar gebruikt om, om president te worden. Nee, absoluut niet. Het is niet iemand die zomaar de politiek instapt. Hij heeft ook echt duidelijk punten. en uh, Het is wel interessant om te zien wat er nu gebeurt. Hij zet, verzet zich tegen corruptie. Hij geeft ook aan, ik zit nu tien jaar in de politiek... en u kunt mij niet betichten van enig uh, corrupte wankwank... En wat je dus ook ziet op dit moment, wat er gebeurt, is dat uh, mensen die juist tegen corruptie strijden in andere grote partijen de overstap maken. Je moet je voorstellen dat het een, in zekere zin een beetje vergelijk is met Geert Wilders. Ook wat patriotistische uh, uh, neigingen, uh, ook in zijn, uh, in zijn punten. En dat je zou zien dat bijvoorbeeld iemand van de Partij van de Arbeid overstapt of iemand van de VVD ook meegaat. Dat is eigenlijk wat op dit moment gebeurt en maar is, ja, dat is wel gevaarlijk. Is hij wel echt clean? Zoals jij het kan beoordelen? Hij is, hij is redelijk clean. Uh, omdat hij uh, zowel uh, qua doping in zijn sportcarrière, maar ook daarna is hij wel echt clean ook qua corruptie. Uh, hij heeft het altijd natuurlijk ook makkelijk gehad. Hij heeft uh, door zijn sport veel verdiend, is getrouwd geweest met een van de rijkste vrouwen van Groot-Brittannië. Uh, daar natuurlijk ook en uh, daardoor ook altijd financieel goed. Uh, hoewel ik wel vind dat hij. Als je naar deze week, Jullie had net ook over die demonstratie de bijeenkomst die organiseerde. Nu roept hij wel dingen waarvan ik denk, nou, nou, nou, het kan ook wel wat minder. Ja, zoals? Nou, kijk, hij zegt, ik ben de redder van Pakistan, dus dat is al de eerste leus. Ik red Pakistan en vervolgens zegt hij, een tsunami van anticorruptie moet over het land heen waaien. Het altijd gevaarlijk als je woord dat tsunami en aardbeving, dat is het natuurgeweld, ja. uh, dat, dat gaat inzetten in je campagne leuzen. Hey. Is het een beetje een uh, verschuiving die vergelijkbaar is met de Arabische Lente? In zekere zin wel. Je ziet dat er heel veel jongere mensen die tot nu toe niet echt in de politiek geïnteresseerd waren, euh, zich, zich ook op het politieke vlak gaan begeven. Je ziet ook heel veel gebruik van sociale media. Aan de andere kant is het ook echt anders. Uh, in die landen za zie je dat, uh, dat er leiders zitten die er al decennia zitten. Dat we een voorbeeld nemen aan Gaddafi of aan uh, Mubarak in Egypte. En dat is in Pakistan natuurlijk niet aan de hand. Pakistan is een, uh, is een uh, jonge democratie, zoals ze dat zelf zeggen... waar uh, de democratie altijd weer snel omslaat naar een dictatuur... en dan weer snel weer om kan slaan naar een democratie. Het is gewoon een heel instabiel politiek land. Ja, dankjewel, Kameran Oela. Kun je als laatste nog even kort vertellen, wat is de slogan van Imran Gaan? Ja, helemaal op zijn Obama's. Yes, we gaan. Nou, dan kan het al bijna niet meer misgaan. Jij houdt het voor ons in de gaten. Imran Gaan dus misschien de nieuwe president van Pakistan. Dankjewel, Kameran Oela. Het is lachgeblazen, meneer Gaan. Um, en ze ook met uh, comedian Roel Severburg. Die ook zeer goed is in muziek maken. Zoals hij het vorige uur al twee keer liet horen. En hij zal nu nog een nummer voor ons spelen. Ja, dit is een wat uh, serieuze nummer overigens. Ik begrijp wel dat je het moeilijk vindt.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 Roel Sevenburg live bij ons in de studio en dit uur speelt hij nog één nummer en zometeen hoort je ook onze columnist Duco Hoogland. Maar eerst nemen we de kranten met u door, want terwijl het grootste deel van Nederland zich diep in Dromerland bevindt, rollen de ochtendbladen van de persen en wij nemen ze alvast met u door. Te beginnen met de Volkskrant. Werkgevers willen loonstijgingen niet meer laten meetellen voor het pensioen. Verder willen ze dat de lonen minimaal stijgen en dat daardoor de pensioenpremies die werknemers betalen ook minder hoog worden. Deze constructie is nieuw en heeft tot gevolg... dat werknemers later minder pensioen hebben. Zeven keer eerder was hij de beste van Nederland. En nu komt daar de achtste titel bij. Richard Visser is de beste oliebollenbakker van Nederland. In het AD morgen een interview met de winnaar... van de jaarlijkste AD-oliebollentest. Na zijn zestiende plek van vorig jaar... nam hij dit jaar keiharde revanche. Dit deed hij door onder andere een nieuwe olie te gebruiken... en te ontwikkelen waarmee hij zijn fameuze bollen inbakt. Zelfs de beste oliebol van Nederland... Proeven. In Rotterdam staat de kraam... van deze oliebolle genie. 30% van de zorgverzekeraars... past medische selectie toe... bij aanvullende pakketten. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeringsuit.nl en dat kunt u morgen lezen in spits. SP-kamerlid Renske Leijten maakt zich hier boos over. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld mensen met reuma... geen fysiotherapie krijgen... omdat deze zorg alleen in het aanvullende pakket zit. Door een zorgverzekeraar... worden ze vervolgens geweigerd... om zo'n aanvullende verzekering af te sluiten... en missen ze dus hun zorg. Hij te beloofd dat zijn minister Schipper stevig aan de tand wil voelen over deze praktijken. Hoewel de winter nog niet echt zijn intrede heeft gedaan... en ook bladeren geen obstakel meer vormen op het spoor... zijn er toch problemen met de trein. De treinen zouden namelijk overvol zitten. Voor reizigersorganisatie Rover reden genoeg om een meldpunt te openen. www.volletreinen.nl Zo valt morgen te lezen in Metro. Sinds enkele weken ontvangt Rover zo'n 30 meldingen per dag van overvolle treinen. Ook bij de ombudsman van het OV-loket vallen de klachten op. Er zijn namelijk twee keer zoveel... dan het afgelopen jaar binnenkwamen. Het landelijke telefoonnummer van de dierenpolitie, 144, wordt overstelpt met meldingen. Dat heeft het Nederlands Dagblad ontdekt. Dagelijks bellen zo'n 600 mensen met 144 om dierenleed te melden. En door de drukte werken bij de centrale meldkamer van het KLPD... inmiddels al 20 medewerkers voor deze dierenleedlijn. Meer over deze onderwerpen en natuurlijk ook andere verhalen... leest u morgen in de verschillende kranten. Iedere week spreekt politiek talent een column uit in Nog Steeds Wakker... en deze week is dat politiek stratege Dukke Hoogland. Stel, je bent commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Dan heb je tijd om 148.000 euro bij te klussen. Stel, je bent het in Zeeland, dan kun je voor 105.000 euro binnenschuiven. De commissaris van de Koningin in Limburg heeft maar één betaalde nevenfunctie. Ik vermoed als prins carnaval in Maastricht... En de inkomsten daarvan stort hij netjes in de provinciekas. Zo kan het dus ook. Chapeau. Want als je een fulltime functie bekleedt in het openbaar bestuur... en je hebt tijd om zoveel bij te klussen... dan ben je een flutbestuurder van het ergste soort. Ik word er ziek van. Ik krijg de behoefte te vloeken en te tieren. De lijst is weer uit met grootverdieners. De lijst over 2010. Als ik drie kilometer te hard rijd met de auto krijg ik een boete. Als ik een euro te veel bijverdien naast mijn studie... studiebeurs terugbetalen. En terecht maar de bestuurders van dit land maken het te bond. En dan gaat het mij niet eens om die euro te veel die ze krijgen. Het gaat om de uitleg erbij. Het gaat om het principe. Die uitleg, daar hoor je trouwens nooit wat over. En die werd laatst aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarom vanavond even de toelichting. De directeur van de reclassering werkt... ja, laten we het onder ons houden... 40 in plaats van 36 uur per week. En dus krijgt hij meer betaald dan een minister. Want ja, aan de top moet je accuraat zijn... Dus werk je een uurtje te veel. Maar dan moet je ook wel extra vangen. Het is een mooie uitleg. En er zijn er nog veel meer. Bijvoorbeeld het inkomen is passend bij de zwaarte van de functie. Als mede hetgeen in de markt wordt betaald voor gelijkwaardige functies. Al dus de directeur commercie Agmea Zorg. Dat is toch om te janken? Ga dan lekker in de markt werken. Boter verkopen, pindakaas of sigaretten. Niks mis mee en dat verdient ook nog goed. Maar je zal toch bij een zorginstelling werken die betaald wordt van de premies van alle Nederlanders en dit als uitleg geven? Dan zit je gewoon op de verkeerde plek. Ga dan lekker commercieel doen bij een worstenfabriek of zo. Maar dit is niet het ergste. Andere toelichtingen zijn: de beloning is conform Isaboud G. Er is sprake van een tijdelijk dienstverband. De persoon is voor 1,2 FTE in dienst. Volgens het AMS-systeem kan het. We doen het al jaren zo. Dit is conform EDES. Voor mij ben je als je bij een corporatiedirecteur vastgoed bent, gewoon hoofdonderhoud. En als baas bij een zorginstelling ben je hoofdverpleger. En als directeur van een mbo ben je gewoon hoofdonderwijzer. Als het aan mij ligt. En niet belangrijker dan de minister, maar ook niet minder belangrijk. Zulke soort dingen zijn niet te meten. En dat gebeurt wel, want de overschrijding is maar 539 euro. En afgerond is dat 0,00% werd bedacht door een of ander marketingtype... Voor de beroepsopleiding tot huisarts in Utrecht. Ik vind het lollig bedacht. Of deze, de werkweek is 39,6 uur. 39,6 uur, wie verzint dat? Vakantiedagen worden uitbetaald. Of ook een mooie bij het ministerie van Defensie. Een diensttijdgratificatie, een garantievliegtoelage en een 40-uurige werkweek. Volgens mij ben je dan rijp voor een psychologisch onderzoek. Bij het ministerie van Defensie krijg je dan een salaris hoger dan de minister. De directeur is praktiserend nefroloog, dus boven de norm bij een of ander ziekenhuis. Je schaamt te rot? Ik mag hopen dat die man eens op de werkvloer komt. Krijgt hij er nog extra voor betaald ook? Verder worden de zwaarte van de functie, de prestaties, het loongebouw dat bij TNO vanaf de jaren tachtig al bestaat, persoonlijke afspraken met de toenmalige SG, een hoge pensioenafdracht, kortom allerlei excuses aangevoerd. En dan de eindverantwoordelijkheid voor 5000 medewerkers, 19.000 studenten... en een omzet van 478 miljoen bij een onderwijsinstelling. Weet u wat het is? Het is larikoek. Het zijn smoesjes van mannetjes die de langste willen hebben. Kleuters die een wedstrijdje verplassen doen. Patjepeers die in de publieke sector niets te zoeken hebben. Laatst werd ik gebeld door Wordchild, Of ik wilde doneren. Graag, maar wat verdient jullie directeur? Vroeg ik. 87.000 euro was het antwoord. Dan doneer ik graag. Dus zo kan het ook, dames en heren bestuurders. Een potje volleyballen in de nacht. Het is weer eens wat anders dan naar de radio luisteren. De volleyballers van studentenvereniging SVU zijn net als wij en u nog steeds wakker. Sterker nog, ze zijn al 13 uur bezig aan een volleybalwedstrijd. En ze zijn nog lang niet klaar. Om het Guinness World Record te verbreken, moeten ze namelijk 85 uur achter elkaar een volleybalwedstrijd spelen. En aan de lijn Marlijn Prot, een van de, ja. de deelnemers. goedenacht. Goedemorgen. Blij dat je even uit kan rusten. Ja, nee, ik heb uh, net een half uurtje geslapen, dus ik ben uh, net wakker. Ja, want dat en, komt er ook uh, niet van, hè, in 85 uur. Wat zeg je? Slapen, dat komt er ook niet van? Nee, vrij weinig uh, helaas. We hebben maar vier keer uh, vier uur pauze en uh, verder is het heel veel uh, volleybal inderdaad. Dus, ja. uh, Jullie gaan 85 uur proberen. Uh, ja, wat is hebben, het huidige record? Het huidige record staat op 80 uur. En wij hebben drie jaar geleden wij zelf uh, hadden wij 60 uur gedaan. En dat is daarna dus twee keer gebroken. En nu gaan wij voor de 85 uur, dus we gaan er vijf uur overheen. En is dat geboren uit een grote liefde voor volleybal? Ja, natuurlijk. <laughs> ja, we doen niets liever dan volleyballen waarschijnlijk. Want anders ben je zo gek niet om dit te doen, blijkbaar. wat nee, is dat ook echt de enige reden om dit te doen? Alleen maar gewoon om veel, veel te volleyballen? Uh, nou ja, en uh, wat we de, de club natuurlijk heel erg leuk vinden. Uh, en het voor het goede doel. En, um, de, welk Fort... goede doel? Uh, het is gekoppeld aan de Johan Cruijff Foundation. Dat is. Uh, ja. Die zet zich in voor jeugd in beweging. En. Uh, wij hopen zoveel mogelijk geld te betalen via deze actie. En dan aan het eind van de, van de rit kunnen we het sponsorbedrag bekendmaken. Tegen wie spelen jullie eigenlijk? Uh, wij spelen tegen onszelf. We hebben zeg maar uh, 24 spelers. En. Uh, die zijn ingedeeld in twee teams. En. Uh, je mag niet van team wisselen, want dat zijn dan de regels van de Guinness Book of Records. Ja. Uh, daar moet je dan, denk ja. ik, wel even goed over nadenken. Want als je de teams niet helemaal goed op elkaar afstemt, dan is het 85 uur de ene ploeg die de andere alle kanten van het veld ja, laat zien. Precies. Ja, dat, daar is, uh, want we hebben ook een, een oefennacht gehad. En uh, daarin uh, heeft de organisatie meegekeken wie er gelijk op gaan met elkaar. En zo uh, zijn de teams ingedeeld om de teams toch gelijk te kunnen maken. Maar, Lukt dat een beetje? Nou, het ene team wordt toch iets te vaak ingemaakt door het andere team. Hoe staat het dan? Nou, dat is lastig te bepalen. We hebben alle z-standers alle alle hangen aan de muur. En dat is nu één muurkant lang. Maar um, ik kan niet precies zeggen hoeveel, uh, hoeveel, het ene team nou, hoeveel sets zij gewonnen hebben. Maar we hebben wel 71 sets tot nu toe gespeeld. Zo, jullie zijn dus al een, of, uh, 13 uur bezig. Nou, we zijn nu al uh, 18,5 uur, 18 uur bezig. uur oh, bezig, dat is ja. nog wel langer. Maar ja, je, je bent er nog lang niet. Nee, Ga je we het allemaal volhouden? Uh, zeker na drie dagen nog zeker, ja. Ga je het ja, wel volhouden? Ja, ik, ik hoop het. We zijn allemaal uh, nu en natuurlijk s'nachts, dus dan uh, is het wat zwaarder dan overdag. Maar tot nu toe houden we het allemaal, uh, het allemaal vol. En we hopen natuurlijk dat iedereen dat uh, blijft doen. Ja, en als ik zo snel even goed reken, dan kom je al snel aan een set of 300? Ja, uh, ik geloof dat ze het uitgerekend op deze koers inderdaad, een set of uh, 350. Ja. Yeah. En ja, dan hoop ik maar dat jullie winnen, anders is het een enorme serie, serie teleurstelling. Ja, het gaat niet om de winst natuurlijk, hè. Ja, nee, nee, dat is ja, nee. Je hebt in, in ieder geval om, nog genoeg uh... tijd om een eventuele achterstand om te buigen in een voorsprong. Nog heel veel succes ja. daar. De komende, nou ja, laten we zeggen, bijna 60 uur moeten ze nog door. Marjolein Prott, Prot nog 60 uur volleyballen. Ik yes. ben blij dat ik in deze veilige studio zit. Ja. <laughs> wel mooi sport natuurlijk, volleyball. Dat wel. Dankjewel. Uh, we hebben in uh, nog steeds wakker altijd mensen te gast... die een instrument bespelen en dat op zo'n leuke manier doen... dat we dat muziek mogen noemen. Zeer welkom altijd. We hebben daar nu een paar maanden van achter de rug sinds september... en we blikken even terug op uh, een paar van die hoogtepunten. En een van die hoogtepunten was Jeroen Kant... Ja. En normaal speelt hij altijd met zijn ratten in de schuur. Jeroen Kant en de ratten in de schuur, zo heette de band. Alleen uh, Hij was nu alleen, alleen Jeroen Kant. En hij had alleen een gitaar bij zich. en speelde fantastisch mooie nummers zoals deze. Mijn mooiste, mijn liefste, mijn alles, mijn bruid. We zijn niet getrouwd.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 Als een engel, mijn vriend. Naar boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, naar boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Jeroen Kant was eerder dit seizoen te gast in nog steeds wakker. En dan speelde hij Mijn Mooiste, Mijn Liefste, Mijn Alles, Mijn Bruid. Het Nieuwsminuutje met Inge Loestel.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 En dan babynieuws, of nou ja, potentieel babynieuws. Het gonst op dit moment van de geruchten over Beyoncé Knowles. Ze zou op elk moment kunnen bevallen. Volgens de Amerikaanse website Media Takeout... is het personeel van het ziekenhuis St. Luke Roosevelt in New York... in rep en roer. Het verplegend personeel heeft te horen gekregen... dat een zeer bekende vrouw binnenkort in het ziekenhuis zal bevallen. En dan nog positief nieuws uit Japan. De Nikkei opent deze nacht met 1,21 in de plus. Het nieuwsminuutje. Dank je. Dank je wel, wel Inge Loes. Stol. wat denk jij, jongetje of meisje voor Beyoncé? Jongetje. <laughs> Oké. Okay staat. En we blikken nog één keer terug uh, op ons muzikale jaar. De laatste, uh, de laatste artiest die we er graag nog even bij willen halen, heeft misschien wat meer inleiding nodig. hij is namelijk op aanraden van een technicus hier gekomen. Ja, u moet weten, we zijn hier niet met z'n tweetjes. Er zitten nog een heleboel mensen achter. Vanavond bijvoorbeeld Joop achter de knoppen. Maar er is ook iemand die uh, uh, Rolf heet, die al een jaar of twee ons helpt bij, uh, bij alle technische dingen. En hij zei ik weet nog wel iets moois wat nog nooit uh, in heel Nederland op de radio geweest is. Maar wel in Groningen. En die Groningen, die meneer uit Groningen, die heette Edwin Jongendijk. Maar die was dan uiteindelijk, zei hij ook meer de Bruce Springsteen van het noorden. Ja. Heel bekend daar. En nou ja, dus echt een soort Bruce Springsteen-muziek zou het zijn. Dus wij hebben gezegd: oké, okay, oké, okay, rolf, wij vertrouwen je, we nodigen hem uit. En daar zat hij dan op een gegeven moment s'nachts. Onze soort Groningse Bruce Springsteen, dat zag je gelijk. En je, je, hij merkte ook dat hij een trotse Groninger was. Hij kwam eigenlijk uit Drenthe, ja. maar hij uh, maakte alle teksten in het Gronings. Daarom is hij daar dus ook behoorlijk bekend en hier nog niet. En leverde dat ons ook weer behoorlijk wat rare tongvallen en streken op met de titels uh, van zijn... Uh, van zijn nummers. Dus deze keer de aankondiging laat ik aan Bastiaan over naar komt uit het noorden, ik niet. Ja. <laughs> nou, Veruit, laat ik het eens proberen. Uh, en bijvoorbeeld, mijn excuses aan alle Groningers. Act de Kansel Edwin Jongendijk. Kanselkring pakte ik die vast Er is geen aan hij zo bij mij past Er is geen aan die mij zo snel Ook de kanselkring liet ik die nooit meer gaan. En zei ik zacht wat blijft in die noog Streelde ik langs om langs die rug En de kanselkring wil alleen maar lusten. En met die dansen in het duister. En tegen niks aan zijn snoer die kieken. Ik de kanselkring. acht de kanselkring wil ik de eenheid En die ekale zon te bewegen. Dat die nooit meer missen kon. Ak de kring zei ik elke dag. Dat is de mooiste beest die ik moet zag. En dat is de leukste beest die ik ken. Ak de kanselkring waren luim en lusten. En met die dansen. En ik denk niks aan z'n oor die kieken. Ak de kansel kring, zo te we die ween. En was maar wel zal ik aan die geen. Ik zal voor altijd bier die blim. de kansel kring. De Kanselkring wou alleen maar lusten, en met die dansen in het duister. En tegen niks aan, zij is nooit die kieken. Ak de Kanselkring zorgt de wil die ween, en was maar weer, zal aan die geem. Edwin Jongendijk en Kansel Krien, Helemaal uit Groningen kwam dat. Zoals altijd in Nog Steeds Wakker het satirisch weekoverzicht gemaakt door de Speld. Vorig jaar nog op één. Dit jaar een plekje gezakt. Dat waren de Eagles met Hotel California. De top 2. Ja, de spanning begint natuurlijk echt te stijgen nu. Heeft er echt een aardverschuiving plaatsgevonden? Is er een nieuwe nummer 1? U hoort het straks helemaal aan het einde van de top 2. Ja, ondertussen krijgen we weer heel veel e-mailtjes binnen. Sandra uit Haarlem schrijft... Zoals ieder jaar luister ik met veel plezier naar de top 2. Vooral Hotel California van de Eagles brengt mij in hogere sferen... omdat het me doet denken aan die ene vakantie in Californië... waar ik mijn grote liefde en huidige man leerde kennen nu bijna 20 jaar geleden. Dank voor alle mooie muziek en nostalgische verhalen. En Bubbo uit Venray, we zijn hier aan het verbouwen, maar gelukkig hebben we de radio aan en luisteren we non-stop naar de top 2. Zodat we kunnen meezingen met al die bekende hits van vroeger. Dan blijf ons mailen met uw verhalen en uw mooiste herinneringen aan bepaalde nummers uit de top 2. Als u nu wilt weten wanneer uw favoriete nummer gedraaid wordt, de volledige lijst van de top 2 is te downloaden op radio1.nl. En zoals elk jaar is er weer discussie over die paar nummers die er ten onrechte niet in zouden staan. Ja, dat uh, hou je altijd. Of je moet echt een lijst van duizenden nummers maken. En dan ben je dagen bezig natuurlijk. Maar goed, het moment is daar. We gaan naar de nieuwe nummer 1. En dan zit de top 2 van 2011 er helemaal op. 13 minuten lang zijn we bij u geweest met de beste hits uit het verleden. Wij hebben er enorm van genoten. We hopen u ook. En ik wens u een heel gezegend 2012. En veel plezier met de nieuwe nummer 1 in de top 2. Queen met Bohemian Rhapsody. Is this the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 Die mooie lijst, die prachtige lijst, met al die nummers van vroeger. De top 2 leeft hij terug op www.despelt.nl. Speld Tien dagen vastzitten omdat je iemand hebt gediept. Dat klinkt als een tikkie overdreven, maar het overkomt de Nederlandse Sea Shepherd activist Erwin Vermeulen. Ondanks het verzoek van Sea Shepherd aan buitenlandse zaken om hulp gebeurt er uit die hoek nog helemaal niets. Waarschijnlijk slaapt onze premier nog en daarom spreekt Geert Vons, van, directeur van Sea Shepherd Nederland, de voicemail in van Mark Rutte.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 Overheden van Australië, Nederland, Nieuw-Zeeland en uh, de Verenigde Staten. Uh, waarin wordt opgeroepen tot het in acht nemen van de veiligheid uh, ja, op de schepen. in de wateren van het Attica gedurende het walvisseizoen. door de Japanse illegale walvisloot en uh, de mensen van de c schepen uh, Jullie spreken uit de, de bezorgdheid uh, hieromtrend. Daar ben ik heel blij om. En ook uh, staat in diezelfde brief. Dat er een bereidheid is om gewoon uh, op te treden tegen een lawful activity in accordance with the relative international and domestic laws. Dus dat is natuurlijk fantastisch, want uh, het is uh, binnen een walvisreservaat. En ja, als Japan daar niet zou jagen, dan zouden er überhaupt geen, geen schepen zijn. Dus het is, uh, ik ben heel blij dat uh, daar een gezamenlijke oproep is. Um, dus ik ben benieuwd um, of het alleen bij een brief blijft, of dat misschien Nederland ook uh, samen met de andere landen gewoon aanspoort om echt actie te ondernemen. ...helemaal nu uh, in Japan ook een Nederlands staatsburger gevangen zit... ...omdat hij iemand geduwd zou hebben. Laat die staatsburger nou net een vrijwilliger zijn van Sea Shepherd... ...en uh, ja, verder niet echt een, een, een zware overdrening of zo hebben begaan... ...maar het lijkt erop uh, dat de Japanse overheid Sea Shepherd een beetje weer in het nauw wil drijven... ...of het moeilijk wil maken. Dus uh, heel fijn uh, zo'n brief met steunbetuiging, ook alle vierde landen... Uh, spreek ik eruit volledig tegen iedere vorm van walvisjachten te zijn... zowel commercieel als wetenschappelijk. Dus ik vroeg me af of we misschien een keer daar even kunnen bijpraten... om te kijken wat echt uh, ja, de praktische uh, maatregelen zouden kunnen zijn... zodat we gewoon echt allemaal uh, ja, een veilig gevoel erbij hebben... en ook kunnen zorgen dat gewoon uh, bestaande wetten en regelgeving wordt nageleefd. Dus we hebben elkaar ooit gesproken in een uitzending van Paul Witteman een paar jaar geleden... Ik heb dat al heel plezier ervaren en uh, je zei ook te laten weten altijd open te staan voor het gesprek en ook dingen uh, te bepraten te en discussiëren. Dus heel graag zou ik een afspraak maken. Ik hoop uh, gauw van je te horen en uh, wens je nog een hele fijne avond. Geert Fons was dat, de directeur van Sea Shepherd Nederland en hij sprak de voice voicemail in van Mark Rutte. In onze studio voor de vierde en laatste keer Roel Zevenburg met UIT.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 Dank je wel. Het lullige applaus is voor Roel Severburg. Het is alleen maar lullig, tweepersoons, omdat wij maar met z'n tweeën zijn. Dat is helemaal waar. Kom er nog even bij. Ik ben gewend dat het publiek zo klein is. <laughs> Daar zijn er nog veel meer. Misschien hebben die ook geklapt. Ja, uit was dat. Wat opvalt, het zijn toch wel re, tamelijk cabareteske uh, nummers, grotendeels. Ja, dat ik, een, ik een ben eerste, ook cabaretier, dus dan krijg je dat. Ja, met veel uh, uh, taaltrucs, uh, geintjes erin. Yep. Is dat het leukste om te doen in tekstschrijven? Geintjes maken? Ja? Nou, nou, nou, ik van, vind het, het heel moeilijk taal, om, om serieuze uh, liedjes te maken. Nou, als je een, een, een tekst gaat schrijven, ben je automatisch met taal aan het puzzelen... om. Uh, uh, tussenrijmen erin te gooien en ook om een, een, een goed gepunchte grap erin te krijgen. Het is um, belangrijk dat je het punchwoord, dus het woord waar echt de clue in zit... ook die aan het einde van de zin plaatst. En om dat ook nog op muziek uh, zo van elkaar te krijgen, is wel echt uh, even puzzelen altijd. Ja, en dat alles dus uh, uh, op de gitaar altijd... Dat ja. wordt ook bij elkaar nooit met een band gewild. Jawel, ik heb een, uh, ik heb een cd uh, gemaakt uh, met een band. Uh, en dat waren gewoon eigenlijk mijn cabaret Maar dan opeens met uh, uh, ja, bas, drums, uh, gitaren, achtergrondzang, zang, violen, de uh, oh, okay. works. Met, met alles. Ja, en een liedjes cd? voor de kater heet die. Te ja. downloaden op iTunes of te bestellen via mijn site. Ja. <lacht> liedjes Zou voor... je er zo eentje geven? Of jullie oh, mogen het delen en kopiëren dan? Maar nee, nee, nee, ik heb af en toe mijn lach hierin moeten houden voor, voor sommige teksten. En dan heb ik het derde nummer vreemd gaan En dat klinkt dan opeens weer een stuk serieuzer. Dat ja. zei je zelf ook. Dat, dat, dat zit er dan ook opeens tussen. Die uh, dat Moet is ook maken. eigenlijk het enige serieuze liedje wat, wat op mijn op cd staat. En uh, dat, ja, dat, ja, wat zou ik erover zeggen? Er zitten een beetje subtielere grapjes. Er zitten wel wat soort van grappige dingetjes in. Maar ik vind het eigenlijk al heel erg moeilijk om een liedje te maken. En dan schiet schieten me... Dan, ik heb wel eens geprobeerd een serieus liedje te maken, maar er schoten meer zoveel grappen te binnen. Ik dacht, ah, fuck it, dit wordt gewoon weer een grappig liedje. Ja, maar, nee, maar ik bedoel, is dat dan ook nog een kant die ook nog op zou kunnen gaan? Dus ik puur, denk het wel. Ik denk uh, nou uh, dat, nou, helemaal serieus zal het nooit worden, denk ik. Maar ik denk dat ik uh, ook wel, als ik een volgende cd maak, dat er ook wel wat meer serieuzere dingetjes op zullen komen. Jij hebt de behoefte om dat ook uit het systeem te krijgen, of is het? Ja, ik, ik denk het. Weet ik niet. Als ik ouder word, dan, uh, uh, dat soort dingen. Ja, en wat zijn verder nog dingen die op de agenda staan? Wat is nou iets wat. Want het valt op. Ik, ik, toen ik dit een beetje aan het voorbereiden was. Was ik op internet aan het rondsnuffelen. En dan zag ik heel veel. Uh uh, van die kleine uh, projecten. Bijvoorbeeld het vertalen van uh, I'm My Own Grandfather. Dat liedje in ja, 1947. Ja, de opa van mezelf heb ik uh, vertaald uh, ja. een keer. Ja. Leg eens uit, dat is, dat is een mooi verhaal. Het, het, het, de tekst of hoe het liedje oorspronkelijk... Ja, waar, waar het liedje over gaat. Het liedje gaat over een man die uh, uh, trouwt met een weduwe. En die weduwe heeft een dochter. En de vader van de, de hoofdfiguur uh, trouwt vervolgens met de dochter van zijn vrouw. Dus zo wordt zijn vader uh, ook zijn schoonzoon. En uh, dat is een hele constructie die dan doorberedeneerd wordt. En uiteindelijk blijkt het over zo'n de opa van zichzelf te zijn. Ja, meer je eigen opa dat is bijzonder. Maar het is een beetje Dr. Anders P-achtige spielerij. Ja, dat je Dat, ja. Dankjewel. dat uh, is wel iets wat ik kan beheren. Ja. Ja. Nee, mooi. Ik had wel van, van die, die kleine nou ja, goed. taalklinkslagen. <laughs> He? ja. Zeg het maar hoor. <laughs> Als mensen alles willen weten, dus alle taaldingen, vertalingen, eigen liedjes, cabaretvoorstellingen. waar kunnen ze heen? www.rolzevenburg.nl En op YouTube gewoon intypen en dan zie je ook dingen. En binnenkort ook nog bij een theater bij u in de buurt? Ik speel uh, de komende drie avonden nog uh, bij de Wintersnowshow in het Comedy Theater aan de Nes. En dat is uh, in Amsterdam. En dat is een ja, meer een gevarieerde uh, comedy show met allerlei dingetjes. Ook improvisatie en liedjes en stukjes stand-up. En daar ben ik één van de comedians die ook optreedt. Dus kom kijken. En tussendoor dus nog bij ons in de studio. is dankjewel voor je komst hier en uh, toch op dit late tijdstip. Dankjewel, jullie ook. Niks geen kersttoespraak of ongeldige diploma's... maar het nieuws dat onze collega's van de regionale omroepen maakten in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. In het zuiden van het land te beginnen in Braba Brabant. In Kolwijk stond dit jaar een bewegende kerststal. Mooi, u hoort hem bijna bewegen. Het is een beetje een oud beestje. Er zit nog iets in van, van, van een vliegtuig, een machine, van heel vroeger. Ja, het is echt iets waar je het hele jaar met je hele gezin naar uitkijkt. Ja, dat hebben we vaker gezien toen we zelf klein waren. En nu willen we onze eigen kinderen laten zien. Ja. Ik kwam hier vroeger als kind. Dus uh, ik wil eerlijk zeggen, ik ben er uh, nou ja, 30 jaar ongeveer niet geweest. En uh, ik zie hem weer voor het eerst. Hmm, vroeger wat, was het toch weer een memorabele tijd. Met deze muziek gaan we gelijk door naar Limburg. Daar werd de mergelgroeven tijdens kerst weer opengesteld voor het publiek. En het was er zo stil dat je kaarsen kon horen branden. Ja, je hoort op de achterkant mensen ook. Maar het is echt heel stil. Ja, dat was dus heel stil, maar niet heel stil. In deze stille groeven werd met moeite geleefd. En uh, opvallend genoeg heeft dat een moderne reden. Terug naar nostalgie. Als je nou het programma kijkt, boeren ook vrouwen, dan komen ze weer te denken, dat bestaat nog. We hebben zo'n zo zo super... Eh, als er iemand die moet zeggen... ja, ik kijk even op internet. Nee, dat is dat is hier, bestaat niet. Daar hebben we hebben nooit vergoor van internet. Ja, al heeft het zo'n moderne reden. De Groeven heeft geen moderne openingstijden. Alleen met kerst is hij te bezichtigen. Dat we... Ook de bescherming van het monument. Dat niet die er te muur... Ik zal je zeggen... Pastoor Schepers, zien de Franse Revolutie verscholen heeft, origineel, die staat origineel als een handschrift op de muur hier. Dat is net als Alfa in Maastricht, Napoleon in Maastricht. En is dit van grote betekenis hier voor ons. Ja, en het, ze doen het ook allemaal vrijwillig, dus het hoeft eigenlijk niet zo nodig. Helemaal, alles helemaal vrijwillig. Dat is niks wat ze zeggen, nou, ik commerce. En dat is eh, zonder subsidie werken. Al jaren run werken we zonder subsidie. Ja, als laatste nog even naar Gelderland, want uh, Anne, ik weet dat je een kunstliefhebber bent. Maar ik wil je nu toch even jaloers maken. Een echte Anton Heiboer, Karel Appel of Jan Stap. Ja, dit hoor ik nu van een mevrouw. Je weet het dus niet zelf. Ik nee, heb nee, verschillende nee. mooie dingen gezien, ja, maar echt een keus maken is moeilijk hoor. Ja, toch jammer. Je had het schilderij ook voor mij of iemand anders kunnen laten hangen. Want in Doetinchem was er dit weekend heel veel moois te koop. Maar er is door het museum over nagedacht. We moeten ook wat commerciëler worden natuurlijk. En daarom deze eerste keer een tentoonstelling van Achroes schilders. En uh, de opbrengst gaat naar een aantal mensen natuurlijk toe waarvan die schilderijen zijn. Maar ook een gedeelte gaat naar het uh, Stadsmuseum. Ach ja, hoe kon het ook anders? Ja, is er eigenlijk wel nog wat verkocht? Ik ben een beetje verbaasd, want ik zie dus inderdaad allemaal schilderijen met bekende namen. Dus ik heb, en daar hangen eigenlijk hele goedkope prijzen bij. Dus ik, ik ben een beetje, een beetje aarzelend daarover. Maar... Ja, dat, tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Onze columnist Diederik van Zessen is snel op zijn teentjes getrapt. Soms vraag ik me wel eens af waarom hij zo snel boos is. luister vannacht, vannacht hoe hij zich druk maakt over jaarcompilaties. Let op, dit is geen jaaroverzicht. U luistert naar een kakelverse column. Mijn stem is nieuw, hartstikke nieuw. Deze tekst heb ik speciaal voor u bedacht, speciaal voor u vannacht. Ik had natuurlijk een compilatie kunnen maken, dat had dan ongeveer zo geklonken. Het land is in rep en roer, want onze koningin gaat naar Oman. Het is de hedendaagse vertaling van de Romeinse Spelen. Ieder jaar scheuren zo'n 8000 Nederlanders hun kruisband. Maar u hoort de hele dag al alleen maar compilaties. Omdat journalisten nu eenmaal ook van hun familie en een gevulde kalkoen houden... hoort u eigenlijk niets anders. En ook op tv wordt er herkoud. Luistert u maar, hier komt hij, De compilatie van de compilatie. 12 minuten over 9, laatste gedeelte van het beste van Evers dan op over 2011. We blikken nog één keer terug de leukste fragmenten van het afgelopen jaar. Die laat... Voor veel sporters is het volgend jaar te doen. 2012... Londen. Dit jaar ging het tussen aanhalingstekens om gewone EK's en WK's. Op 30 december nemen we u mee door het nieuwsjaar 2011. Hoogtepunten en dieptepunten in beeld en geluid. En ik begrijp je dus geen reet van hè. 2011 was namelijk een klotenjaar. jaar. We sloopten de euro en er gebeurde ook niets in de sportwereld. En als er wat gebeurde, dan wonnen we niks. En dus zal het allemaal wel weer gaan over een paar momentjes die er in essentie toch niet toe doen. 2011 gaat herinnerd worden als het jaar van. Ja, dat acht. Ja, doe eens normaal, man. Dat acht. Ja, doe eens normaal, en man. Dat is de. Ja. Lekker zo, normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jongen. En vooruit. Misschien ook als het jaar dat er wat tenten achter het stadhuis stonden opgesteld. Dit is niet ons jaar, vriend. Ja, een heel bijzonder. Uh gekrenkte Diederik van Zessen zo aan het eind van het jaar. Ik vond het eigenlijk nog best helemaal niet zo'n heel slecht jaar. Moet gewoon een beetje positief blijven, zoals Willem Vermeend zijn. Goed, in het nieuwe jaar is hij er natuurlijk ook bij Diederik van Zessen. En uh, wij, als het goed is, ook als wij het allemaal overleven, zo 31 december. Voor dit jaar zit het erop, Bastiaan. Ja. Maar ik wou desalniettemin toch nu alvast even een beetje vooruitkijken... naar dat wat komen gaat, gewoon straks na vier uur. Dat is misschien ook beter. Ja, dat is beter. Uh, en uh, Inge Stol strakjes samen met uh, Tuin met Verstegen. Ja, goedemorgen. En je had het net over het overleven van 31 december in Suriname. Is dat... Uh... Nog misschien een beetje kiele kielen, want ze gaan naar hele enge dingen doen met de auto nieuw. En er zijn nu al 15 slachtoffers gevallen door al het vuurwerk, want ze mogen daar al een, een halve week afsteken. En ook gaan we het hebben over de dag van de onnozele kinderen, het volgende christelijke kerstfeest. Eigenlijk een soort kerstfeest, maar dan nog een keer. Gezellig, onnozele kinderen. Ja, zo heet het. Een Nederlands feest. Het is, nee, het is niet helemaal een Nederlands feest. Okay, nou, we horen er zometeen alles over hier op Radio 1 met Nu al wakker... Namens Bastiaan en mij wensen we u een hele fijne nacht nog. En blijf vooral dus luisteren naar Radio 1 met nu eerst het nieuws van de NOS. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.